Er was één jongen geweest die bij het uitkiezen van de vervarenblazers geen schijn van kans had gehad. Dat was de blauwe. Ze noemden hem zo, omdat heel zijn hoofd één vuurrode bol was. Van het puntje van zijn kind tot in zijn borstelige rode haren zat hij vol sproeten. Onder zijn lichte brede wenkbrauwen gluurden zijn kleine kraalhoogjes. Een lastige jongen was het. Dom was hij eigenlijk niet, maar om leren gaf hij geen zier. In school zitten was een groot kruis voor hem. Veel liever sjouwde hij in de bossen, of ging hij bij de een of andere boer appelschappen. Opletten in school deed hij nooit, maar toch wist hij wat er allemaal omging in de klas. Altijd zat hij met het een of het ander te spelen. vlak expres de punten van zijn potlood, gooide vlak op vlak op zijn knoeiwerk. Wat kon het hem schelen dat de broeder dat vervelend vond? Ze waren voor hem ook zo lollig niet. Ze moesten van hem ook niets hebben. Het leek hem ook zo, al was hij er zelf de schuld van. Bij al die dingen waar het hij in zichzelf over mopperen kon, was nu dit weer gekomen. Dat hij overgeslagen was als vervarenblazer. Toen de school uit was, slenterde hij met zijn handen diep in zijn afgescheurde broekzakken naar huis en mopperde. Zie je wel, die strooplekkers, die werden natuurlijk weer gekozen. Kees en zijn vrienden, die overal en altijd dwars zitten. Die me al een paar keer hebben aangebracht voor het grappen van een paar appels. Maar als ze het nog één keer in hun hart hebben... Los te verraden, en toch zelf weten wat ik doe, ze hebben er niks mee te maken. De Blauwe woonde een heel eind van school. Daar, waar de bossen begonnen, in een oude hut die op invallen stond. Wat zijn vader deed, kon eigenlijk geen mens zeggen. Maar er werd gefluisterd dat hij leefde. Nou ja, dat hij... Die... Gewoonlijk knipte de mensen een oogje om te laten zien dat ze elkaar begrepen. Smiddags was de Blauwe op het schoolplein weer present. Kees stond met zijn vrienden nog wat na te bomen over de fanfare. Hij deed, onder het schaterend lachen van de anderen, een zatte muzikant na. Hij zwaaide van links naar rechts, terwijl hij door zijn hand zijn hoempas blies. De blauwe ging expres in de weg staan. Kees had hem niet in de gaten. Net toen hij met een nieuwe hoempa begon, botste hij tegen de blauwe na. Hoempa, Ola! Hé, hey, zeg, kijk eens een beetje uit je ogen. Ja, ga ook niet in de weg staan. Kan toch gaan en staan, wat wol zeker. Douche. Vuurbol. Zeg dat morgens als je durft. Pff. Nou, zeg het dan nog eens. Pff. De anderen waren rond komen staan. Maar Kees had geen zin om te vechten. Toe, Kees, je laat je echt toch niet kissen door zo'n rode kool? Auw, au! Nu werd Kees werkelijk kwaad. Dat kon hij niet hebben dat Woudje om hem verslagen werd. Vuurbol, rode kool. Kees kreeg een peer op zijn oog. Hij de alle sterren van de hemel te zien. Met een smak lag zijn boekentas op de grond. Hoi, circus van de bever. Vlug als de wind hoog Kees zich, greep de blauwe zijn benen, duwde met zijn hoofd tegen zijn maag. En onder een hoeraadje van de omstanders bolste de blauwe tegen de grond. Kees zat bovenop hem. Doe Kees, trap hem op zijn extra ogen. De blauwe worstelde om boven te komen. Maar Kees, die een stevige boy was, gaf geen krimp en onmetogen bleef zijn knie op de borst. De blauwe kreeg het benauwd onder zo'n vrachtje. Zijn hoofd werd zo rood als een tomaat. Kijk, zijn bloed wordt karnemelk. Haast alle jongens stonden rond de vechtersbazen. Met een ruk voelde Kees zich rechtgezet. En keek in de toornige ogen van de onderwijzer. Wat heeft dit hier te betekenen? Uh, de blauwe sloof Woutje. Ja, hij is begonnen. Weg, allebei. Naar overste. Ja, maar hij is begonnen. Vooruit, waar twee kijven hebben twee schuld. Het is niet waar, dat is gemeen. Het is niet Kees' schuld. Op dat ogenblik had Doppie al spijt dat hij dat gezegd had. Want de onderwijzer keek hem aan en zei... Nou, ga jij dat dan maar vertellen tegen broeder Overste dat het niet waar is. Doppie Drenthe er nog wat voor de meneer heen en weer. Want met zo'n boodschap aankomen deed hij niet graag. Ja, maar... Niks te waren vooruit, alle drie. Daar gingen ze schoorvoetend. De dikke Celis draaide orgeltje achter de blauwe die nijdig achteruit stampte. Bolle, bolle, blazka. bolle, bolle blazka. Heb jij soms ook zin, Celis? Ineens gekalmeerd droop de dikke Celis af. De rust was op de speelplaats teruggekeerd. In troepjes stonden de hoogste klassen bijeen. Celus, Tjubke, Nikkertje, Franske en Woutje, die met een dikke rode kaak stonden te kijken, hadden het natuurlijk het drukste. De dikke maakte vervaarlijke bewegingen, alsof hij flink op een jongen zijn rust stond te beuken. Met ernstige gezichten keken en luisterden de anderen toe. Het scheen dat ze een plan aan het smeden waren om de blauwe nog eens flink af te ranselen. De bel van broeder Overste maakte een eind aan het gesprek. Kalm als altijd gingen ze naar binnen. In de klas lag de blauwe onverschillig achter in zijn bank. In het voorbijgaan stak hij nog een vuist op tegen Kees en zijn vrienden. Pff, deed de dikke, net of hij een stofje van zijn hand blies, waarmee hij wou zeggen dat hij hem best aankomt. Voor in de klas zaten Kees en Doppie, met een paar rode ogen. Na het bidden wachtte Broeder Overste eventjes met een kruis te maken. Zijn gezicht stond ernstig. Jongens, wat er vanmiddag gebeurd is, vind ik heel erg jammer. Ik kan heel goed begrijpen dat er wel eens gevochten wordt, hoewel ik het altijd verkeerd vind. Maar dat zoiets moet gebeuren om zo'n kleinigheid, dat je per ongeluk tegen elkaar oploopt, dat vind ik toch wel een beetje te. Je moet toch iets van elkaar kunnen verdragen. Onze lieve Heer heeft van ons wel zoveel te verdragen. En jullie slaat er bij het minste maar op. Ik vind dat geen manier van doen voor degelijke jongens. Je moet proberen je een beetje in te houden. Dat kost moeite natuurlijk, maar zonder moeite word je geen flinke kerels. Om alles goed te maken zullen we vanmiddag ons werken en offertjes aan onze lieve Heer opdragen. Voor elkaar. En nu is het uit en amen en wordt er niet meer over gepraat. In de naam des vader, de zoon en de heilige geest amen. De jongens maakten een kruis. De les ging verder en heel gewoon zo gang. De blauwe lag nog even onverschillig in zijn bank. Wat kon hem die preek schelen? Als je de kans had, zou je die keten wel eens krijgen. Het fokte nog daarbinnen, omdat Kees hem voor al de jongens voor het had gezet. Als hij hem maar eens alleen kreeg, dan zou hij hem slaan en schoppen dat hij kroop. Van kwaadheid brak hij de punt van zijn potlood. Broeder Hoogster zag het en het schijnde hem opnieuw dat hij de jongen maar niet kon veranderen. Wat moest hij nog meer doen dan hij al deed? Hij bad voor hem, had het grootste geduld met hem, was zacht en vriendelijk. Maar de jongen liet alles langs zich heen gaan, deed alsof hij niets merkte. Hij wilde niet, hij wilde gewoon niet. Kees was onrustig, hij wilde alles vergeten, maar hij kon het niet, het stormde in zijn bol. Zo graag had hij die blauwe eens recht gezet in zijn bank, bah wat een jong. En om toch iets te doen wat de blauwe vervelend zou vinden, tekende hij een ventje met prikkeldraadhaar op zijn bol en heel zijn gezicht vol zwarte spikkels en daaronder schreef hij, met grote potige letters, dit is de dappere blauwe vechtersbaas van de zesde klas. Even zat hij er met voldoening op te kijken, toen kleurde een bloedrood zijn wangen. Hè, wat vond hij zichzelf laf. Nee, zoiets wou hij niet doen. Als de blauwe straks vechten wou, dan zou hij hem slaan. Maar zoiets? Nee, nee, dat deed hij niet. En met een bruske trek van zijn hand, scheurde hij het in snippers. Het knipste in de klas. Enkele jongens keken ervan op. Hoe de had Kees aan de gang gezien en liet hem partijen. Benieuwd wat hij zou doen. Er gleed een gelukkige glimlach over zijn gezicht, toen hij Kees zijn hand met de papiersnippers gevuld zag. Dat had hij toch wel gedacht. Hij kende zijn jongens. Toen om half twaalf de school uitging, moest Kees even blijven. Kees, jongen, je hebt het goed gedaan. Uh, waarmee, Broeder Overste? Nou, met die mooie tekening stuk te scheuren. Je vond het zelf laf, is het niet? Kees was vuurrood geworden. Hoe is Broeder Overste dat nu weer? Ja, ja. Flink, zo vent. Onze lieve heer zegert je ervoor. Houd zo vol, jongen. Laat zien dat jij de flinkste bent. En nu niet meer vechten, hoor. Zul je... Kees keek Broeder Overste recht in zijn vriendelijke ogen. En Broeder Overste was het antwoord al in Kees zijn heldere kijkers. Vastberaden beraden antwoordde niet. Nee, Broeder Overste. Ik geloof dat Kees nog nooit zo oprecht nee had gezegd. Buiten stond zijn club nog op hem te wachten. Een eindje verder, het lange park ging de blauwe. Zeg, wil ik hem eens even knock-out boksen? Och, laat hem maar lopen. Hij heeft zijn part aan gehad. Nou, jij bent ook een makkelijke vandaag. Maar als hij nog één keer een smoesje maakt, dan zal hij het weten. Ik zal hem nog best een keertje krijgen. Ja, maar dat zal hij niet meer. Dat zal hij niet meer. Dat zal hij niet meer. Daar weet jij ook niks van. Het werd haast een ruzie tussen dikke sedus en Kees. Maar Kees maakte er een eind aan. Oude mannen, tot morgen. Die is ook van Lotje getikt. Hij zal geen zin hebben. Oh, ga weg. Hij is bang en anders niks. Hij heeft zijn dag niet. Wat moet hij maar zin te krijgen? Met Jupke en Nikkertje ging hij zijn weg. Franske verdween met Woutje achter een blokhuizen. De volgende morgen was de club weer alles vergeten. En rende de speelplaats rond zonder meer op de blauwe te letten. Die stond ze vanuit een hoek te begluren, grijnzend. Krijgen zou die ze. Eerst die Kees en dan de rest. Zijn plan was klaar. geluisterd Naar het derde deel van Kees de Doos en zijn politiehond. De rolverdeling was als volgt: Verteller Rob van Egeraad, De Blauwe Juriaan Peters, Kees Jeroen Franken, Woutje Remco de Gronkel, Celus Michel Viergever, Onderwijzer Wally Sepp, Doppie Juriaan Peters, Broeder Overste Arland Kloen, Franske. Koen Kerstens en de regie was in handen van Nel van Dart.